Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het Rode Kruis opent een noodgironummer voor voedselhulp... De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over honger bij honderden miljoenen mensen wereldwijd. Er zijn meerdere redenen voor. Dat komt onder andere natuurlijk door de coronacrisis die overal in de wereld toeslaat. Maar ook omdat er veel natuur- en klimaatrampen zijn en conflicten. En die combinatie zorgt ervoor dat het in een aantal landen gewoon ontzettend lastig is om aan genoeg voedsel te komen. Om te zorgen dat mensen in deze lastige tijd toch genoeg te eten hebben, deelt het Rode Kruis voedselpakketten uit. Ook geven Bijvoorbeeld gereedschap en hengels, zodat mensen zelf voor hun voedsel kunnen zorgen om dat allemaal te kunnen betalen, Start vanaf vandaag, staat vanaf vandaag Giro 5125 open. Van het Rode Kruis naar Code Rood. Als je niet de deur uit hoeft, dan kun je op veel plekken beter nog even wachten. Vooral in het noorden en oosten. Het kan ijzelen. Op de wegen is het vaak nog wel te doen, zegt deze weerman van Omroep Friesland. Als je daar op, op, op, op een stoep op territoire, trottoir en zo, dan is het wel aardig viert. Het kan schippegled wijzen en dat houdt de komende uren nog even doen. Ja, schippegled dus. glad. daarom zijn ook veel scholen vandaag, glad, eh, vandaag dicht en ook de test- en prik locaties van de GGD houden in ieder geval tot 12 uur hun deuren gesloten. Een propvol theater, een stadion vol supporters en een festivaltent vol muziekliefhebbers. Het lijkt nu allemaal nog hartstikke ver weg. Toch worden er vanaf vandaag testen gedaan met grote evenementen. Over een uur of twee zitten er 500 mensen in het Beatrix Theater in Utrecht. Die vooraf zijn getest en in verschillende bubbels zijn ingedeeld, hoort onze verslaggever. We hebben gele, groene en een blauwe bubbel, 250-250 mensen. En die allemaal onder andere maatregelen op een andere manier plaats gaan nemen. De bezoekers hebben ook allemaal een sensor bij zich. Daarmee kunnen we zien van hoeveel contact heb je nou daadwerkelijk met mensen binnen anderhalve meter, langer dan 15 minuten, dus risicovol contact. Je ziet alles? We zien alles. Ze gaan naar verschillende wc's, naar verschillende foyers, op een andere plek een broodje halen straks. Ja, ze zijn volledig uh, gescheiden van elkaar. Als de onderzoeken goed uitpakken, kan over een tijdje misschien weer het een en ander versoepeld worden. Ja, het weer. Er geldt dus code rood in een deel van het land vanwege ijzel en kans op extreme gladheid. In de loop van de ochtend wordt het overal beter. Vandaag is er af en toe regen en het wordt een graatje of vijf. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Dag 13 februari 2021 en dit is Goedemorgen Zandvoort. We zitten in de studio op de Tolweg en we hebben vandaag één extra gast. Daar ga ik u zo aan voorstellen. We beginnen zometeen met deze gast en dat is in verband met de Maand van de Poëzie. Daarna spreken we met Peter Tromp over diverse ondernemerszaken, want die zijn er genoeg te melden in deze crisis. En daarna spreken we met Gerard Scholten, onze boswachter... hoe het nou gaat met die dieren in de duinen... onder deze ijzige omstandigheden. En we eindigen het eerste uur met Cor Besselink. Hij is uh, zorgcoördinator bij Querido. En uh, wij praten met hem over de daklozenopvang in Zandvoort en en hoe dat nou geregeld is. Dan hebben we een kleine pauze... en dan spreek ik met Martijn Akkerman... over de voorbereidingen van de stemming... de, de stemming van de Tweede Kamer in maart... Dan Rob, pardon, Bob Klaassen. Hij is voorzitter van het Rode Kruis afdeling Zuid-Kennemerland. Uh, er is geen Rode Kruis meer in Zandvoort. En wat merken wij daarvan? En we eindigen met Kimberly Bakker. Zij is wijkverpleegkundige en zij werkt in het Corona-wijkteam. Uh, u luisterde overigens net naar Tom Jones. It's not unusual. Wat een prachtige stem heeft deze man toch. Maar we beginnen met Marco Termes uh, in De Maand van de Poëzie... Goedemorgen, Marco. Mijn bovenste, beste, brave bovenbuurman. Ja. <laughs> Goedemorgen, iedereen. Echt. Goedemorgen. Ja, uh, een gedicht, gedichten. Jij hebt een prachtige bundel bij je. Hoe heet die bundel? Uh, ontroerend goed. Ontroerend goed. Ja, Klankend. een van je vele, hè? Ja, ja, ja, ik heb al het nodige geschreven. Ja. Dus, uh, en volgend ja. jaar weer een nieuwe. Uh, een, een roman of een gedicht uh, of een thriller... Ik ben nu een roman aan het schrijven. ja, En daarna komt een nieuwe dichtbundel. Goed zo. Ik uh, verheug me erop, want je weet, ik ben een fan van je. Goed, maar nu ga je een gedicht voorlezen. Ja, het is een stukje poëzie, Een uh, mengvorm tussen poëzie en proza. Dus uh, ik hoop dat ik u daarmee uh, mag verrassen. Heel graag. Weerwolfje. Toen ik klein was, waren de duinen eindeloos hoest. Dat moest om de zee tegen te houden als hij ziedend was. Horror B-film blijf op de padengebied. Ik durfde wel tussen de doornen naar het schaduwrijk. Mijn oma was oersterk. Ze kon weer wolven de strot doorbijten... mochten die je lastigvallen tijdens het bramenplukken. Later, onder de duinen bleken bunkers waar de moffen hadden gezeten... De executieplekken met ondraaglijke stilte. Volgens oma hoefde je niet altijd alles te weten. Dat maakte je maar ongelukkig. Nu wandel ik waar ik je eens mee naartoe nam om mij te ontdekken. Dat deed je niet. Ik dwaal in weleer. Over de paden door dennenbossen. Ons bankje bij de vogelvijver. Het asfaltpad langs Geestgronden. De boom waarin je klom We zijn nooit samen bramen gaan plukken Greep de weerwolf me maar Ik zou je op een nacht Bij volle maan terughalen Eerst van top tot teen Kwispelend likken van geluk En dan toch verslinden Zoals jij mij eens hebt verslonden Met hart Huid Haar En mijn voor jou nietige geschiedenis Oma had gelijk als je alles weet, word je maar ongelukkig. Nou, mooi. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja. ja, we zijn een klein, een klein publiek... maar uh, groot genoeg om dit uh, zeer het, te waarderen. Het hoeft niet altijd groot te zijn. Nee, dat is waar. Maar je hebt er vast nog eentje voor ons. Nog één? Ja, doe maar. Doe maar. Gewoon nog een kleintje erachteraan voor de gezelligheid. Goed zo. Het gedicht Als. Als jij het weet, zeg je het mij dan ook... Als jij het begrijpt, laat je het mij dan weten. En als ik het niet in één keer snap, lach dan niet... maar leg het nogmaals uit. Als alles duidelijk is, zeg je mij dit dan ook. Leg je me uit, vertel je me over hoe en wat... dat in principe alles eenvoudig was, achteraf bekeken. Hou je van me, ook als ik het simpelste mis? Wat is er gecompliceerd aan een kus... Duidt me waarom 1 en 1 geen twee is. Ik denk dat ik het antwoord al weet. Toch houd ik hoop, al is dat onbegrijpelijk. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Mooi, Marco Termes in de Week van de Poëzie. Dankjewel dat je geweest bent en graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Goed, we gaan luisteren naar muziek... naar de Electric Light Orchestra Living Thing. Peter Tromp. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen Peter Tromp. We gaan het hebben over de ondernemers in het dorp. Ja, ja. Hoe, hoe dramatisch is het? Nou ja, uh, meer dan eigenlijk. En uh, gelukkig zijn geprezen diegenen die uh, open mogen zijn. Ja. En uh, dat is de minderheid. Ja. En uh, ik had het liever andersom gehad. Maar ja, uh, ja de, mensen, de winkels met eerste levensbehoeften moeten open zijn. Dus uh, gelukkig hoort mijn winkel daar ook toe. Ja. Het is niet allemaal even eerlijk. Maar ik vind wel dat er aan alle kanten voor degenen die gesloten zijn... alle mogelijke hulp wordt geboden. Je hoort ook van veel mensen die zeggen van... Uh, het valt mij mee hoeveel geld ik krijg nog. Maar ja, op een gegeven ogenblik wordt het toch... Uh, je loopt achteruit en uh, het was eerst uh, kruipen en toen wandelen. En nu hol je eigenlijk uh, achteruit als ondernemer die inmiddels uh, al meer dan drie maanden ongeveer dicht is. Ja. En dicht betekent dus gewoon keihard nul euro. En je begint met nul euro, je eindigt op nul uh, euro. En uh, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. En ja. Uh, ja, het is landelijk, het is Europees, het is wereld, wereld maar... Ja, daar hebben die jongens die dicht zijn niks mee te maken natuurlijk. En hoe, hoe gaat het met de gemeente, met de, de vergoedingen... of in ieder geval de tegemoetkomingen die eruit gegeven kunnen worden... aan de ondernemers die dicht zijn? Zandvoort heeft 17.000 inwoners. Ja. Dat is eigenlijk een dorp. En uh, er is geen dorp in Nederland met dat soort aantal inwoners... wat in staat is om uh, voor coronamaatregelen op allerlei mogelijke manieren... en dan heb ik het niet alleen over de ondernemers... maar ik heb het ook over de inwoners... om een pot eh, te reserveren... van een bedrag van 10 miljoen euro. Dat is ongekend. Dat is fantastisch. Daar wordt ook volop gebruik van gemaakt. Er is van dat gedeelte... Alles, een gedeelte besteed over het jaar 2020 natuurlijk. Ja. Maar er zit nog genoeg in de pot om ook 2021... niet alleen de ondernemers, maar ook de bewoners die daar, uh, die daar recht op hebben... om die te helpen. Ja. En die 10 miljoen euro komt natuurlijk ook vanwege het feit... dat wij vrede jaar februari als gemeente Zandvoort... Een nogal fors bedrag hebben gehad van die ineco aandelen Aha. Dat kwam bij, uh, als een geluk bij een ongeluk, zeg maar. En uh, daardoor is de gemeente Stampte ook in staat geweest... om een gedeelte van dat geld te reserveren voor die corona-gelden. Dus eigenlijk moeten we dankbaar zijn... dat die uh, afschuwelijke windmolens daar uh, voor de kust staan? Ja, zo kan je het, zo kan je het eigenlijk ook vertalen. En uh, het is natuurlijk wel zo dat er... Uh, ...nog wel een heleboel betaald moet worden door de ondernemers zelf. En uh, ze kunnen niet alles doen natuurlijk. Ja, en uh, als je toch een huurwaars hebt en die heeft gezegd van... ...in de eerste periode, beginnende met maart 2020... ...nou oké, okay, je bent dicht, ik vind het zielig voor je. Je krijgt een, uh, weet je wat, uh, de maand mei hoef je niet te betalen. Ja. Maar uh, dan ga je vervolgens als ondernemer in juni weer open... na de eerste lockdown... En dan heb je juni, juli, augustus heb je drie uh, hele goede maanden. En vervolgens moet je weer dicht. Ja. En dan uh, krijg je toch wel een probleem. Want dan zegt die huurbaars gewoon, ja, je hebt al een maand gratis gehad. Ik moet mijn kosten ook betalen. Dus bekijk het maar. En uh, uh, zo zijn er nog een taal andere zaken die gewoon uh, doorlopen. Vaste lasten die doorlopen. Ja. En ja, ze komen nou toch een beetje in de knel. Ja, nou ja, de huurbaas kan het natuurlijk wel zeggen, maar van een kale kip kun je niet plukken, natuurlijk. Nee, dus, uh... nee, en dat is ook zo. Dus hoeveel huurachterstand zal er inmiddels zijn? Ten aanzien van uh, precario en andere belastingen, gemeentelijke heffingen die gedaan worden, ook bijvoorbeeld de heffing voor de precario, de heffing voor uh, de bijdrage van uh, de reclamebelasting en dergelijke. En Daarvan zegt de gemeente Sanford nu van: nou, 2020 is. We gaan uh, het voorleggen. Het college gaat het voorleggen aan de gemeenteraad. om ook in 2021. het helemaal of voor een groot gedeelte kwijt te gaan schelden. Nou ja, ja. dat is, uh, uh, dat is een, uh, een goede geste natuurlijk. En daar zijn ze toch een klein beetje mee geholpen in ieder geval. Ja, nou ja als je dat dan... dan doet voor de winkeliers die niet open kunnen gaan. Hè, want die, ja. die hebben dat ja. dan ook echt nodig. Dan, ja. dan vind ik dat wel een, een, een mooi plan eigenlijk. Ja, waar ook over gepraat wordt, wat dat betreft, is de uh, relatie heel goed. Wordt er wordt heel veel gepraat, alles via uh, Microsoft Teams of Zoom. En uh, daar word je af en toe wel heel moe van, want ik heb, ik heb er dagen bij dat ik, uh, uh, s ochtends, middags en s avonds, een uur, anderhalf, twee uur achter zo'n vierkant schermpje zit te kijken. <laughs> en, ja. uh, maar goed, er wordt in ieder geval wel goed overlegd. En er wordt bijvoorbeeld ook overlegd om te zeggen van... nou jongens, wat we met de hotstraat hebben gedaan het afgelopen seizoen... mocht het zo zijn dat alles uh, uh, dat we de kroon onder de knie hebben... en dat we weer open kunnen met z'n allen... het eerste wat we bijvoorbeeld gaan doen is alle pogingen ondernemen... om die haltestraat gewoon hetzelfde als vorig jaar... vanaf zes uur, vijf uur, s middags af te sluiten... en uh, daarmee de ondernemers uh, te helpen... Ja. Want de ondernemers die daar profijt van hebben uh, gehad het afgelopen jaar... waren daar ook heel enthousiast over en uh, vonden dat uh, een fantastische geste... en hebben uh, echt heel goed kunnen draaien op die manier ook. Meer dan dat ze normaal doen. En dat was ook hartstikke gezellig zo. Het was goed aangepakt. Ja, het was prachtig. En, en, uh, het was gewoon een feest. En, uh... In het begin even lastig uh, voor het parkeren natuurlijk... voor sommige ondernemers, maar toen dat wat later ja. uh, werd... toen was het op ja. zich niet een probleem natuurlijk. Nee. He, als je overdag zorgt dat die winkels te bereiken zijn... en je doet zeg maar, na een bepaalde tijd... Vier of vijf uur dicht, ja, dan, dan, is het, dan is het gewoon goed, zonder dat ja. iedereen er veel last van heeft. En uh, hoe ja. gaat het met het online verkopen van dingen nu? Hè? Want het mag natuurlijk vanaf nu, mag er online nou ja, uh, producten het, verkocht so worden met een ophaalsysteem. Ja, de ene uh, winkel doet dat beter dan de andere. Dat is een beetje uh, landelijk wat je ziet en wat je hoort ook. En uh, er zijn uh, zaken bij die sinds jaar en dag al een, bijvoorbeeld een hele goed lopende webshop hebben. En uh, die bijvoorbeeld al 50% van hun omzet of meer uit die webshop halen. En ja, als je dat in de gelukkige omstandigheid bent dat je dat hebt, dan heb je er nu niet zoveel last van natuurlijk. Nee. En uh, het geldt vooral voor het grotendeel van de winkels die. Als de weer gaan, een webshop moeten bouwen en dan proberen. Maar ja, dan moet je ook je klantenbestand hebben. En je klanten moeten ook je e-mailadres weten. En je ja. moet ook nieuwsbrieven uh, verzenden, waardoor je je laat zien op de webshop zijn, op, op internet. En ja, dat hadden ze eigenlijk al moeten doen toen ze nog open waren: hè? zorgen dat ja, ze lijsten ja. gingen krijgen met e-mailadressen. Ja. Ja, en er zijn er een paar bij die dat altijd al hadden... maar die ook tijdens de eerste lockdown uh, dat hadden... maar dat de eerste lockdown opgegeven werd... gewoon doorgegaan zijn met die webshop... en dan heb ik het over een aantal jongens die dat gewoon gedaan hebben, ook ja. dat ze weer open waren... die toch ook gewoon weer bezorgd hebben. En bij de tweede lockdown hadden ze daar toch heel veel profijt van. Ja, ja er zijn maar, natuurlijk uh, horeca-ondernemers die uh, ja. gelijk uh, gezorgd hebben dat ze afhaal... Maaltijden en producten klaar hadden staan. En ja, die hebben dat op zich. Kijk, ze hebben er niet zoveel winst van. Want laten we eerlijk zijn, ze eten je arm en ze drinken je rijk. Dat geldt natuurlijk nog steeds zo. Ja, dat is ook zo. En wat dat betreft is het een blijft het druppelen hoor. Voor de meesten blijft het druppelen. Voor de meesten die zeggen van nou, ik ben bezig en ik ben in mijn winkel en ik kan nog wat doen. En, uh, maar voor de omzet hoef ik, moet ik het eigenlijk niet doen. Want uh, de meeste uh, retail ondernemers uh, hebben dus ook geen uh, bezorgservice. Die doen het allemaal zelf. Ja. Ja. En uh, dan kunnen ze nog een klein beetje wat verdienen. Maar de jongens die het goed doen ten aanzien van uh, bezorging thuis... dan moet je denken aan een uh, omzet van tussen misschien tussen de 15 en de 25 procent van de normale omzet. Ja, dat is dus, ja, Het is in ieder geval wat. Het is, het is wat, inderdaad. De kosten maar, worden er niet mee gedekt... maar het houdt wel het contact met je klant ook... en dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, Peter, ik, ik hoop voor iedereen... dat we over niet al te lange tijd weer op het terras mogen zitten. En al zouden we alleen maar op het terras mogen zitten... en niet naar binnen kunnen gaan, dan is dat al een ding. Want het terras ja. is al heel fijn. Ja, dat is ook zo. En we uh, uh, konden we maar ergens naartoe werken... dat we weten met z'n ja. allen van... nou jongens, zo Wanneer? is het. Ja. En uh, het ergste van de corona al een jaar lang... is eigenlijk uh, voor een ieder... Maar ook voor de ondernemers die onzekerheid. Ja. Gaan we nou wel investeren of gaan we nou niet investeren? Ja. Moet ik nou wel nieuwe verlichting aan gaan doen of niet? Of wordt het nog een heel slecht jaar en zitten we nog een jaar in de corona? Ja. En vooral voor Zandvoortse ondernemers is het natuurlijk zo dat ze Duitsland missen. En ja. je kan zeggen hoe je het wil. Maar er zijn heel wat ondernemers die uh, voor 20, 30, misschien wel 40 procent afhankelijk zijn van, van uh, uh, toeristische omzetten, om ja. het zo maar even uit te drukken. Ja, ja. ja en omdat het een, wereld, uh, een Europees wereldprobleem is... zien we die mensen ook niet. Nee. En uh, dat doet zeer. Ja. Nou, Peter, uh, we, we, we kunnen alleen maar zeggen... Uh, tegen de bewoners in Zandvoort... blijf vooral lokaal kopen... en blijf vooral de lokale ondernemers steunen... of in de winkel of online. Kijk als je ergens naar een winkel wil... of dat er een online mogelijkheid is om te kopen. En op die manier uh, kunnen we elkaar allemaal blijven helpen. Onder ik... de noemer Wees loyaal. Absoluut. Lokaal. Juist. Dank je wel voor dit gesprek, Peter. En ja, ik wens je graag. nog een heel fijn weekend. En graag tot de Dank volgende keer. Dag.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 Als het goed. Trouwens, dit was Lange Frans met Winter in Zandvoort. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Gerard Scholten, onze boswachter. Ja, dat klopt wel. Ja. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen. He. Ja, de vraag is: hoe gaat het nou met die dieren in de duinen om deze in deze ijzige omstandigheden? Ja, slecht. He. Die, hebben het, die hebben het heel zwaar. Ja, ze ja, zijn de hele ochtend al bezig geweest om. Uh, het te redden, zeg maar, uh, van, van het ijs af. Oh ja? Uh, ja, die, die, die, als die, uh, die bevroren knalen opgaan en met een beetje sneeuw... ...dan kunnen ze dat niet goed zien, hè? Dan, En dan glijden oh. die pootjes, uh, die hoefjes uh, weg. Die hebben zelf geen, uh, geen antislip of zo. <laughs> en dan, uh, nou ja, dan krijgen we de ene melding naar de andere. Vandaar dat ik nu nog in de auto zit. Maar ik zit nu, ik zet hem nu even stil, zo... Ja, hè? <laughs> uh, dus ik kom net van het ijs af met een uh, pallet, weet je wel, voor de veiligheid. Dat ja. ik er niet zelf erin zak. En dan, uh, ja, dan is het eigenlijk gewoon een soort sleetje duwen. Je duwt het, het als het ware uh, naar de kant toe. En uh, daar staat mijn collega dan, uh, die met een lasso uh, op, op, op zijn hals of om zijn gewei En uh, dan trekken we hem eruit. Ja. Dus uh, nou ja, zo hebben we er twee gered in ieder geval. En uh, nou, het is bijna wachten op de, op de volgende. Dus dat is uh, qua herten. Ja, vogels die vliegen, vliegen heen en weer. Die zwanen, ook al die zoeken zelfs open water. Uh, en dat, ja, dat is er gelukkig wel, omdat het stroomt. Dus dan hebben ze daar zitten allerlei soorten bijzondere eenden. Wintergasten natuurlijk. Uh, het is daar... Daar is toch voedsel voor, ze. het ijsvogeltje ook, die zien we... Wat op... eten die dan? Wat, wat, wat, halen, die, halen ze dat uit het water of halen ze dat boven het water? Ja, het ijsvogeltje, dat is uh, die, die eet allemaal van die hele kleine voringjes. Dat is een klein visje, nou, zeg van 3, uh, 4 centimeter. En die, uh, ja, dat duikt, hij duikt het water in en dan uh, ja, pakt hij hem op en dan eet hij hem uh, boven het water op een tak... Ja, dan slaat hij een paar keer met het visje tegen de tak aan. Je hebt van die hele mooie filmpjes die dat, die dat prachtig laten zien. Dan gooit hij dat visje omhoog. En dan, ja, en, en dan vangt hij hem op met zijn grote lange snavel. En dan hup, valt hij zo, uh, glijdt hij door In de, de bek, als een haring. Dus, nee, ik wou net zeggen, net hij, een <laughs> alleen, hij heeft er geen uitjes bij. Dat nee, gelukkig. Nee, nee, ja. nee. Maar is, is dat dan... Want hij gaat natuurlijk onder water, maar hij kan het niet onder uh, water verdwijnen. Dat hij ergens zeg maar, onder het ijs komt en dan denkt: Hoeps, Hoe kom ik hier weer uit? Want het is echt naar beneden en gelijk weer omhoog. Ja, ja het is al, hij ziet hem al. Hè, weet je wel, hij, hij zit op een overhangende tak, dus hij ziet al wat bewegen. Nou, en bijna ja, elke duik is raak, want hij, hè, zijn ijshoofd is net een dolk, hè, die, die snavel van hem. Dus die, uh, ja, dus dat. Ja, dan spiet hij als het ware dat visje aan zijn dolk, zeg maar. Gaat op die tak zitten en dan uh, slaat hij een paar keer tot het visje niet beweegt. En dan uh, slikt hij hem naar binnen. Ja. En, maar ja, ijsvogels, het woord denk je van nou, hè, die, uh, die houden zeker van ijs. Maar dat is juist niet zo. Hè. Het, het ging zo goed met die ijsvogel dat we, we uh, weinig strenge winters hebben gehad. Maar nu, nou die hebben het nu zwaar hoor. Uh, ja. Ja, bij ons gelukkig blijft het open. Al die toevoerslootjes, dat stroomt. En uh, ook de afvoerkanalen naar de oranje komt... waar het water dan uh, uiteindelijk het volgezuiverde water... Naartoe gaat voor, uh, voor een miljoen mensen in Amsterdam. Dus dat stroomt allemaal. Maar de geulen en de, de poeltjes. Ja die, die, die, die, die, ja, die zitten allemaal vastgevroren, uh -huh. dichtgevroren. Is het, is het voor die herten dan niet mogelijk om de, zeg maar, daar waar ze het water in... of de daar waar ze op het ijs gaan lopen, dat je dat dan openbreekt of zo? Dat ze, want dan gaan ze er natuurlijk niet oplopen. Kijk, door de sneeuw zien ze niet dat er, dat er water onder zit, bij wijze van spreken. Dus dan gaan ze er wel op. Is, is dat niet ja. te doen? Nee, dat is niet te doen. Wij hebben, meen ik, iets van 70 kilometer aan, uh, aan nou. knalen en geur. Oh ja, nee, dat, dat wordt hem niet. Ja, ja nee, dat nee, is dat niet snap. te doen. Uh, hey, en hoeveel, hoeveel uh, dode beesten vind je, zeg maar, die het gewoon niet gered hebben... die van de honger zijn uh, gestorven, of, of valt dat mee? Ja, het valt tot nu toe mee, uh, want uh, die mannen van het beheren... die de dan met uh, beheren schieten, zeg maar... Die, uh, dat doen ze nu niet hè, met sneeuw, trouwens. Dat, dat, dat, dat, ligt, dat ligt gewoon stil. Uh, die, daar gaat om de week gaat daar een dierenarts mee. En die kijkt zeg maar, hoe het gaat. En uh, hoe de gezondheid van de, van de hert is. En die, dan hebben ze gezien dat er nog voldoende onderhuidsvet. Uh, bij, die, bij die dieren zitten. En zeker bij de, bij de mannen, bij, de, bij die grote gewijen. Dus, dus omdat we zo'n goede... Ja, zomer hebben gehad eigenlijk. Hè. Het, het ging constant, dan weer regen, dan weer zon, dan weer regen. Dus er was constant voldoende aanbod van, uh, van voedsel. Uh, voldoende tussen haakjes hoor. Maar uh, om voldoende onderhoud uh, vet te hebben. Dus dat... En dat duurt ongeveer 1, 2 weken voordat het helemaal weg is. Dus deze sneeuwperiode, deze ijsperiode, hè, gaat, uh, morgen gaat het weer je. Ja. Nou, dat, dat redden ze nog wel. Uh... Ja. Ja, maar... Maar ja, aan de andere kant, een natuurlijke selectie... ik weet niet of ja. iedereen hier blij mee is met zo'n opmerking... maar de natuurlijke selectie is op zich natuurlijk ook niet verkeerd. Hè? Want uh, de, de zwakkere uh, dieren, nou ja, die redden het dan niet. Dat betekent nee, ook dat er nee. straks minder uh, afgeschoten zal moeten worden... of hoeven te worden. Ja, ja het is een uh, totale optelling. Hè? Wat er is er afgeschoten, wat is er doodgevonden... Uh, weet je, dus alles bij elkaar uh, tellen we op. En dan uh, als je dan aan een bepaald getal zit, dan, uh, dan is het goed. Weet je wel, dat is, uh, zo, zo, zo werkt het uh, inderdaad. Maar uh, zwakke dieren, moet ik opeens denken aan gisteren... Toen was ik uh, langs de waterkant aan het lopen. Er zat een reiger en, en, en, en een mereltje. Er zat kuifeentjes en een mereltje en een reiger. Normaal zit die reiger te vissen. Weet je wel, die zit... Doodstil aan de waterkant. En zo gauw wie een visje ziet. Pats, Bom, ja. pakt pakt hij hem ook. Hè. Maar nu heeft hij honger. Het, wa het water is dichtgevroren. Dus dat mereltje kwam even te dichtbij hem. Dus pats. Had je het mereltje te dood... pakken? Die merel, ja. Dat was, was, en, en, ja. Die, merel, die merel gillen. Ja, dat, ja, het is dus eten en gegeten worden in ja. deze periode. Dus echt in de natuur en overleven. Ja, ja, ja. ja. ja. En die merels. Die, die, die komen nou met honderden. Het gaat niet goed met de merels. Maar nu komen ze met honderden toch tevoorschijn. En die zijn wat trager. Dat heeft de havik ook heel goed door. Zelfs de buisert heeft het door. Dus die, uh, ja, die vangen af en toe gewoon zo'n mereltje. Oh, die, die, die in de sneeuw zit te pikken. Of ook een ander vogeltje hoor. Ik zag, uh, van de week zag ik een, uh, een, een havik. Die pakte een, een meisje zo uit de lucht zelfs. Weet je? Een havik is een snelle roofvogel. Ja. En uh, ja, de meestjes is zelf ook ja, niet zo snel met die kou. Dus ja, die, uh, ja zo gaat het nu. Die, die, die roofvogels die uh, moeten ja, ook voldoende prooien hebben. Dus dan uh, ja, eten en gegeten worden en uh, dat is de selectie. Ja, en het publiek, want ik weet dat er een week geleden zeg maar, toch wel een klein beetje een overtallig publiek aanwezig was bij de ingang van de Zandvoortslaan. Uh, want iedereen wilde gaan wandelen en mensen die gingen soms ook wel een beetje van het pad af, letterlijk. Uh, loopt dat ja, ja. nu een beetje goed? Ja, nou, uh, uh, iedereen sowieso. Ze mogen bij ons truinen. Ze mogen in principe wel van het pad af, maar ze moeten niet in het verboden gebied komen. Uh, maar uh, over publiek gesproken, ja, het is, het, het, het is nu. Bij, kom ik bij de ingang De Zilk vandaan en Panderland. Ja, de parkeerplaatsen staan vol. Dat staan, mensen staan in file hier naartoe. Ja, je, wij raden... mensen moeten het maar zelf weten. Wij gaan niet zeggen van... kom nou niet meer. Maar, uh, want zo gauw je binnen bent... Uh, en je gaat struinen... en je kan alle kanten op... ja dan, dan loop je soms gewoon uh, ja, in, in de stilte. Maar... Parkeerplaatsen, dat is de limit, zeg maar. Dat is, dat is vol. En, en ja, je zou zeggen, kom zoveel mogelijk met de fiets. Maar ja, de fietspaden zijn ook niet allemaal zo goed. En als je ver ergens vandaan komt, dan, uh, ja, dan, dan kan het ook niet. Dus uh, ja. ze hebben net uitgezocht. Openbaar vervoer komen maar heel weinig mensen mee. Uh, maar verreweg, de meesten komen toch 75 of 70 procent. Komen met de auto. Ja, en die parkeerplaatsen, ja, er zit, er zit een, een limiet aan. Ja. Uh, ja, vol is vol. Ja, vol. nou ja, goed, uh, inderdaad. Uh, er zijn heel wat mensen uit Zandvoort die komen lopen. Hè? Want dat is natuurlijk een ja. relatief uh, op, nou ja, afstand die te doen is. En uh, de mensen van buiten. Ja, je, je kunt niet meer dan zoveel auto's kwijt. Een klein stukje op de zandvoortselaan natuurlijk. Maar daar is ook niet zoveel plaats. Want de bewoners moeten natuurlijk ook hun auto kwijt. Dus ja, ja uh, laten de mensen verstandig zijn. Ik zie ook wel dat de mensen daar naartoe rijden... als ik daar dan langskom. En uh, die zien dat het vol is en maken rechtsomkeerd... en gaan dan gewoon ook weer weg. Want denken, nou ja, goed, dit, dit is het niet meer en, ja. en minder... Ja. dan maar een andere keer. En dat is heel verstandig, dus uh, maar ja. goed. Want uh, daar, daar staat nu een extra verkeersregelaren bij de, bij de ingang ingangantwoordsklaan. Uh, ja. Want ja, dat is zo populair. Maar ook nu zelf. Ja, het, het is ook wel genieten natuurlijk. Natuurlijk. Ja, je... Het weer oh, is geweldig. Ja, prachtig. Weet je, je, je, bent in duinen, je kan prachtig mooi naar beneden gaan. Ja. Dus uh, ja, de, de, de, het, is, het is volop genieten voor de mensen. Met ja. langlaufen komen ze, weet je wel. Ja, ja. En uh, uh, met van die, van die, van die, van die stokken. Dat ze, nou, schiet zelf sommigen. En, uh, ja, en dat, dat mag allemaal. Yeah. En schaatsen is streng verboden. Hè, want dat is ook... Nee, dat is ook niet handig natuurlijk in nee, dat uh, nee. natuurgebied. Dat begrijp ik. Nee, nee, precies. En dat, dat is verstorend en gevaarlijk voor jezelf. Omdat ja. dat, dat waterpeil, dat fluctueert steeds. Ja, wij pompen het water dan weer weg. Dus dan hangt dat ijs... Uh, als ware in de lucht, ja, dan ga je. De... Ja, je wilt daar niet op een stukje in het water terechtkomen. Daar word je niet nee, blij van. Nee nee. Nee. nee, nee, nee. Nou goed, in ieder geval, um, het is prachtig weer. We houden het nog ja. even. Uh, en uh, daarna, dan uh, wordt het een grote blubberbende. Dat, uh, dat zal zeker wel gebeuren als het weer gaat ja. smelten. Maar dan zien we dat wel weer. Dank je wel ja. voor dit gesprek, uh, Gerard. En uh, graag tot een volgende keer. Oké, okay, Irene, heel graag gedaan. En een fijn weekend toch. Dankjewel. Dag. Dag. Dit was London Beat met I've Been Thinking About You. En als het goed is hebben we aan de telefoon Cor Besselink. Hij is zorgcoördinator van Querido. Goedemorgen. Goedemorgen Cor, wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Ja, graag. Ja, ik, ik uh, van de week, uh, toen werd er gedacht over wat de onderwerpen zouden kunnen zijn deze week. En toen dacht ik in één keer aan al die daklozen die ja. wij uiteraard in Zandvoort ook hebben. En die we normaal ja. uh, zeg maar, tegenkomen in het dorp op verschillende plekken. Bij het station, in het dorp zelf, op het strand, ja. overal. En uh, ja, nu zie ik ze helemaal niet. En ja, die moeten toch ergens blijven. Ja, dat klopt, dat klopt. En uh, de afgelopen weken zijn we druk bezig geweest samen, samen met de keten HVO-Querido uh, in, uh, in de gemeente Haarlem en uh, alle, alle andere diensten zoals de GGZ Ingeest en uh, alle samenwerkende partners uh, om te kijken om alle daklozen ja, naar binnen te halen vanwege de kaal. Ja. En uh, ja, dat is de afgelopen weken uh, goed gelukt moet ik zeggen. Ja, is het, eh, hebben jullie eh, zeg maar een, een, een overzicht van hoeveel daklozen er gemiddeld zo'n beetje zijn? In Zandvoort en in Haarlem. Want ik zie dus dat in de Wilhelminastraat, eh, daar is dan de opvang, ja. dat klopt. Ja, klopt. En, ja. en daar zijn 30 bedden, maar daar ga je ja. het volgens mij niet mee redden. Nee, dat klopt. Dat klopt. Um, nou, we hebben inderdaad de, de capaciteit opgehoogd. Uh, we vangen nu ook s'avonds in de dagopvang op de Wilhelminastraat... Uh, uh, vangen we ook dakwaus op. Daarnaast heeft de gemeente, gemeente Haarlem een, uh, een goede afspraak gemaakt met Hotel de Raaks. Uh, waar we dus ook cliënten kunnen plaatsen. Uh, ja, om op te vangen. Ja. En met die locaties uh, nou, redden we het net. Daarnaast hebben we nog de, de Velsport uh, in Haarlem-Noord. Uh, waar we ook mensen op, uh, opvangen. En zo met de, met de MO-locaties proberen we dat. Uh, allemaal te regelen. Ja, want dan normaal is dan het natuurlijk het ja, van, van s'avonds zes tot uh, ochtends negen uur. Hè, dat is dan de uh, kunnen ze daar terecht. En er zijn natuurlijk overdag wel allerlei activiteiten die er uh, worden geregeld. Ja. Maar ja. U, want mensen moeten natuurlijk ook wat eten. Hè, dat zijn natuurlijk ook ja, cool. uh, zaken. Ho, ho, hoe ja. gaan jullie dat regelen? Nou, um, de, de tijden zijn wel veranderd, ook vanwege de corona. Op uh, het moment dat corona intrat, hebben we alle nachtofvanglocaties 24 uur locaties van gemaakt. Zodat uh, nou ja, de cliënten niet naar buiten hoeven. En uh, dat, ze, nou ja, dat iedereen kan voldoen aan de, richtl aan de richtlijnen. Ja. Um, dus die vangen we nu 24-7 vangen we die op en uh, ja voeding en alles het wordt gewoon is gewoon aanwezig en het wordt gewoon geregeld uh, wordt dagelijks gekookt voor de cliënten en door cliënten en uh, door vrijwilligers. Ja, want daar houden ze en... zich natuurlijk ook mee bezig. Kunnen natuurlijk overdag als mensen dan uh, daarbij daar zijn, kun je ze natuurlijk ook zeggen ja. van, joh, uh, zullen we samen uh, gaan koken voor elkaar. En dan ja. heb je gelijk een dagbesteding natuurlijk. Ja, precies. Nou, nu, is het, nu is het zo dat niet, niet alle cliënten uh, uh, uh, daarmee bezig willen zijn. Enkeling, enkeling doet dat. Of geschikt ervoor is. En, of geschikt ervoor is. <laughs> en, niet iedereen uh, kan koken of heeft daar gevoel voor natuurlijk. Ja, precies. Uh, nee, dus onder de worden we zeker wordt zeker dagbesteding intern gedaan. Uh, de schoonmaak uh, van de opvang wordt, wordt intern gedaan uh, in samenwerking met cliënten. Uh, het koken wordt, uh, wordt in samenwerking met cliënten gedaan. Uh, behalve dan op dit moment in het hotel. Dat wordt allemaal, allemaal verzorgd. Uh, maar we proberen heel veel uh, de cliënten er zoveel mogelijk bij te betrekken... bij de dagbesteding en bij, de, bij het runnen van de opvang. Ja. ja. En, en, en zijn er ook mensen die het, het niet willen, want de, weet je, sommige mensen die uh, op straat leven, nou, dat ja. zijn er maar weinig natuurlijk, die, die ja. kiezen er ook echt voor. Die vinden het, ja, die, die willen gewoon niet ergens uh, wonen, in een huis. En, en hoe, ja. hoe overtuig je die mensen dan toch om, om niet uh, op straat te blijven? Ja, uh, nou, wij, dagelijks uh, rijdt er een, uh, een busje en... Uh, daar zitten professionals in van het uh, GVZ in Geest team in. En die gaan alle bekende locaties af waar uh, de buitenslapers uh, kunnen zijn. En uh, die gaan dan kijken vooral in de avond of het goed met hen gaat. Uh, uh, of ze het warm genoeg hebben. En uh, nou ja, of ze buiten kunnen blijven. Of ze wilsbekwaam zijn om, ja, precies. Uh, om zelf te kunnen beslissen van ik zit hier goed. Ik zit hier warm. Ik hoef niet per naar binnen. Ja. Uh, dus nou ja, dat wordt dan getest en gekeken. En uh, ja, we proberen toch iedereen naar binnen te halen. En, uh, en enkeling zegt nee, ik, ik zit hier lekker warm in met eentje. Met mijn slaapzakken. Uh, dus die blijft. Maar we houden daar wel gewoon dagelijks controle over. Samen met de keten. Ja, dat is natuurlijk heel fijn. Dat, dat op ja. die manier mensen toch, ja, als het ware, in hun waarde gelaten kunnen worden. Want ja. Ja, als je er echt voor kiest en je hebt het zo goed onder controle. Dat je zorgt voor een warme... Uh, een slaapzak, of in ieder geval, want er zijn natuurlijk slaapzakken die, die kunnen op min 50 geloof ik nog wel uh, warmte ja, ook, geven. Ja. Dus uh, ja. als dat er is... Nou, in het, dan... En in het busje nemen we ook slaapzakken mee en dekens. En, en, en dat wordt dan allemaal nog extra aangeboden aan, uh, aan degene die echt buiten willen blijven. Ja. En uh, dat respecteren we. Uh, tenzij we... Uh, men zegt ja het gaat echt uh, psychisch niet goed met diegene, ja dan ga je, dan ga je wel over op, uh, op handelen en dan gaan we toch uh, kijken of je dan iemand onder, uh, onder dwang naar binnen kan halen, maar dat gebeurt vrijwel niet. Nee, want ja, het zijn natuurlijk uh, mensen die er soms voor kiezen. Er zijn natuurlijk ook mensen die er niet voor kiezen... maar gewoon door uh, een, een omstandigheden uh, op deze manier uh, terechtgekomen zijn. Is, ja. het, is het zo dat je doordat je iedereen nu bij elkaar en binnenhaalt... dat je misschien ook nog iets meer kan doen... om die mensen uiteindelijk uh, een perspectief te geven? Nou, de, de mensen die bij ons verblijven... die. Uh die normaal bij ons verblijven, die krijgen een traject aangeboden en die worden dan gekoppeld aan een traject aan de maatschappelijk werken. En die uh, samen met de maatschappelijk werken gaan ze werken aan het herstel van de cliënt om te kijken van nou, hoe, hoe kunnen we terugkeren in de maatschappij. Uh, de mensen die nu door de WNO, uh, WNO fase 2 noemen, we dat noodopvang fase 2, uh, naar binnen gehaald worden. Uh, daar zijn zeker wel gesprekken mee. En gaan we kijken of we die binnen kunnen halen. En dan ook zo'n traject kunnen aanbieden. Maar ja. wat je, wat je veelal ziet, is dat de mensen die vanwege de extreme koud binnenkomen, uh, uh, ook weer weggaan uh, op het moment dat het dat het minder koud wordt. En die gaan dan gewoon weer uh, verder. Ja, hun eigen plekje. Ja, hun eigen plekje zoeken. En uh, ja. ja. Ja, nou ja goed, uh, dat zeg ik, uh, Sommigen kiezen ervoor en andere ja, die, die zijn door de omstandigheden in deze situatie ja. terechtgekomen. Huisvesting ja. is natuurlijk toch nog steeds een probleem. Hè? Bedoel, uh, ja, niet ja. alleen maar voor daklozen en thuislozen, maar ook voor, uh, voor, voor iedereen eigenlijk, voor jonge ja, mensen. Ja. De, de, er is heel weinig te verdelen. zijn er in Haarlem plekken waar mensen bij elkaar zeg maar, in één huis uh, terecht kunnen. Om in ieder geval dan van daaruit een, uh, een start te maken. Ja, zeker, zeker. Uh, de nachtopvang is zeg maar een uh, uh, de, de, de maatschappelijke opvang. Uh, dat is zeg maar de startfase. En vanuit daaruit wordt gekeken van, uh, nou ja, wat is geschikt voor die persoon. En dat kan een beschermd woning zijn, begeleid wonen, zelfstandig wonen. Eh, diverse, diverse mogelijkheden van wonen. Daar wordt naar gekeken. En dan heb je ook tussenstations inderdaad, in de maatschappelijke opvang. Uh, waarbij mensen in, een, in één woning wonen. Uh, die een woning delen en dan eigenlijk... Van, ...vanuit daaruit weer wachten op een zelfstandige woning... ...of een, een woning uh, voor begeleid wonen. Ja, ja. Dus die, uh, ja en, en ook uh, werk vinden, hè, want dat is natuurlijk ook een ding... ...wat bij, uh, bij mensen die hulp nodig hebben uh, ja. aangeboden wordt... ...is in deze coronatijd natuurlijk ook een stuk lastiger... ...want iedereen ja. is op zoek naar een stageplek... ...of een plek ja. waar ze kunnen werken. Ja, klopt. Dat, dat klopt. bemoeilijkt het dat wel natuurlijk. Ja. Nou ja, we hebben wel uh, cliënten die bij ons komen en die al werk hebben... Um, en uh, nou ja, die blijven ook gewoon doorwerken we hebben, uh, we hebben meerdere locaties en we kijken echt naar uh, de persoon die bij ons binnenkomt nou, uh, wat is de problematiek en uh, voor welke locatie uh, ben je geschikt uh, um, op de Wilhelminastraat hebben we uh, best wel wat cliënten met, met verslaving en uh, in uh, Haarlem Noord hebben we de cliënten die uh, zonder verslaving zitten, of de lichte algeger zitten noemen we dat en uh, dat is een wat rustigere locatie waarvan je uit, uh, ook, uh, ook naar je werk kan gaan en uh, ja, je baan te behouden eigenlijk. Ja, ja. ja dat is natuurlijk ook. Hè, je baan behouden is natuurlijk ja, ja. nu uh, wel heel erg belangrijk. Ja, ja precies. En uh, ja, nieuw, nieuw werk vinden, uh, een aantal lukt het wel en sommige lukt het ook niet. Uh, op het moment dat je dakloos wordt uh, is er ook een stukje schaamte over. Um, je moet dan bij je werkgever een postadres opgeven, nou, dat zijn toch wel bekende adressen. en Mensen hebben ook wel een stukje schaamte natuurlijk. Ja. En daarnaast uh, ja, moet je ook wel een klein beetje de boel op orde te, uh, hebben om, uh, ja, om, om je werk te kunnen doen. Ja. En, uh, ja, ja, ja. Ja, eerst een stukje rust creëren, je, je problematiek uh, in kaart brengen en dan, en dan kan je eigenlijk weer verder, verder werken aan je herstel. Uh. Zijn er bij jullie ook mensen die uh, vanuit uh, zeg maar een dakloze situatie nu aan het werk zijn, bij jullie als bijvoorbeeld vrijwilligers of als vaste kracht? Want dat zijn natuurlijk wel de ervaringsdeskundigen. Ja. Uh, ik bedoel, de cliënten die bij ons wonen en die nou uh, bij ons werken. Ja, bijvoorbeeld. Hè? Dus iemand ja. die, die bij jullie terechtgekomen is als, als dak of thuisloze... En die uiteindelijk ja. door hulp van jullie uh, vooruit is kunnen komen en nu een baan ja. heeft, maar dan daar waar uh, de, de nood hoog is. Ja, nou ja, we hebben enkele collega's gehad die dus uh, bij ons zijn uh, in het beginfase zijn opgevangen. En later hebben ze zich dus uh, via een opleiding intern. Uh, maar hvo querido uh, ervaringsdeskundigen zijn ze aan het werk gekomen als, uh, als ondersteunend begeleider. Ja, dat gebeurt zeker. Maar nou, mooi is dat, uh, hè? Dat, uh, ja, dat je zeker. op die manier uh, ook kunt helpen en, en het begrip kunt. Nou ja, meer, nou meer begrip. Ik bedoel natuurlijk, jullie, jullie zijn zeer begripvol, dat begrijp ik. Maar ja. iemand die een ervaring heeft, die kan dat misschien ja. vanuit zijn eigen perspectief nog ja, veel beter. Ja, die kan het makkelijker aansluiten, inderdaad. Ja. En uh, ja, die kan het gevoel heel erg. Uh, uh, ja, heel erg daarmee inkomen natuurlijk, omdat zij het zelf hebben meegemaakt of zelf met problemen bepaalde problematiek hebben gelopen. Ja, ja werken absoluut. jullie met ja. veel vrijwilligers of zijn het allemaal vaste krassen? Uh, we hebben een aardige pool vrijwilligers, absoluut, en, en die helpen dan ons met, uh, met koken en in, in de dagbesteding. En, en uh, die zijn op, de, op de dagopvang zijn ze druk met het reilen en zeilen van, van de opvang. En, ja. Nou. Ondersteunen ze uh, ons weer, uh, de begeleiders op de groep, uh, met wat uh, met taken. En dat is, uh, dat is uh, dus zeer fijn, absoluut. Ja. Nou, de mooie, het mooie werk van vrijwilligers. Ze kunnen het niet vaak ja. genoeg benoemen. Want nee, uh, dat is absoluut noodzakelijk. Ja, ja. Nou, uh, Cor, uh, heel fijn om te horen dat het goed geregeld is voor de dak- en thuislozen uh, in Haarlem en in Zandvoort. Uh, ik dank je wel voor ja. dit gesprek. En uh, wellicht ja, spreken we elkaar nog een volgende keer. En ik wens je een ja. heel fijn weekend. Welke Heel fijn weekend. Dankjewel. Dag. Dankjewel. Dag. We gaan het eerste uur afsluiten met Wendy Moore. So over fake friend, friends. En we zien elkaar na 12 uur. Het nieuws en de reclame.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 It's not like you miss me Just to leave me out